Vijf uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het NOS Radio 1-journaal Willem Vermeend, een voorganger van staatssecretaris Wekers van Financiën, over het debat dat op dit moment in de Kamer wordt gehouden. En de woordvoerder van de politie Utrecht over de vermiste jongens uit Zeist. Daarover nu ook het NOS-journaal, Gert Klub. De vader van de vermiste broertjes Ruben en Julian uit Seist... heeft op zijn computer een afscheidsbrief geschreven. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Verslaggever Menno Reemeyer. Het belangrijkste eigenlijk van dat afscheidsbriefje... is dat er niets in staat over de jongens. Het enige wat erin staat is dat de man daarin zegt... dat hij het leven niet meer ziet zitten en ermee ophoudt. Een motief wordt verder niet gegeven. En er blijkt ook uit niets wat er met de jongens is gebeurd. De vader pleegde vorige week dinsdag zelfmoord. De jongens zijn de avond ervoor voor het laatst gezien bij een tankstation in Limburg. Sindsdien is er op diverse plaatsen gezocht, maar tot nu toe zonder resultaat. De vader had gezegd dat hij de jongens meenam naar Luxemburg voor een korte vakantie. De politie heeft nog steeds niet kunnen vaststellen welke route de vader vorige week maandagavond en dinsdagnacht precies heeft gereden. Het programma Opsporing Verzocht besteedt vanavond aandacht aan de zaak. In de Tweede Kamer is het debat bezig met staatssecretaris Wekers van Financiën over de Bulgaarse toeslagenfraude. Het CDA heeft vooral veel vragen gesteld aan de staatssecretaris. De partij wil weten van welke fraudezaken staatssecretaris Wekers nu precies op de hoogte was. Verder wil de partij weten meer details over de Bulgaarse fraudezaak. sp kamerlid Bashir vindt dat Wekers er zelf voor had moeten zorgen dat zijn ambtenaren hem van grote fraudezaken op de hoogte stellen. Er komt een beeld naar voren van een staatssecretaris die niet bepaald uitblinkt in het oppakken van signalen. Uit de brieven blijkt dat iedereen al minstens een jaar op de hoogte was van de fraude en al die tijd gefraudeerd kon worden. Maar pas vorige maand werd besloten dat gemeenten en Belastingdienst maatregelen zullen nemen. De PVV vraagt zich af hoeveel gezag de staatssecretaris nog heeft bij de Belastingdienst. De regeringspartijen, VVD en PvdA, steunen de VVD-bewindsman vooralsnog. Op de Hogeschool van Amsterdam hebben docenten geprobeerd een wapen uit te printen op een 3D-printer. Maar het college van bestuur was het daar niet mee eens en trok tijdens het printen de stekker uit het apparaat. De docenten wilden een discussie met hun studenten aangaan over de vrijheid van informatiedeling. Het uitprinten van het wapen, waarvan een blauwdruk op internet stond, diende als voorbeeld... Maar het bestuur noemt het onwenselijk om wapens te fabriceren voor onderwijsdoeleinden. De docenten zeggen dat ze niet van plan waren om het wapen te testen met echte kogels. Rusland heeft een Amerikaanse diplomaat tot persona non grata verklaard. Hij moet het land binnen een nog onbekende termijn verlaten. De diplomaat is de derde secretaris van de Amerikaanse ambassade in Moskou. De Russen zeggen dat hij betrapt werd toen hij een Russische agent voor de CIA wilde recruteren... De Russische politie zegt dat de diplomaat speciale technische apparatuur bij zich had... geschreven instructies en een grote som contant geld. De Amerikaanse ambassadeur McVol heeft nog geen reactie op de uitwijzing gegeven. <tokkig> Nederlandse apothekers luiden de noodklok over het toenemend aantal tekorten aan medicijnen. Brancheorganisatie KNMP zegt dat vorig jaar 300 medicijnen tijdelijk niet geleverd konden worden... En ook dit jaar zijn er tekorten van veelgebruikte middelen. We zien dat het steeds vaker voorkomt dat geneesmiddelen er niet zijn. Begin dit jaar was er een probleem met de drank voor kinderen... ook een antibioticum, was er ook niet een aantal weken. En onlangs hebben we het ook gehad met een hartmedicijn... wat ook een aantal weken niet geleverd kon worden. De apothekers verwachten in de toekomst vaker leveringsproblemen... door het scherpe inkoopbeleid van zorgverzekeraars... en het preferentiebeleid, waarbij verzekeraars afspraken maken met één farmaceut leiden productieproblemen nu sneller tot tekorten. Het weer, vooral in het noorden nog af en toe zon. Verder vooral wolken en af en toe wat regen. Vanavond en vannacht in het oosten overwegend droog. In het westen nog wat regen. Morgen weinig zon, soms regen. Het wordt 14 tot 17 graden. En de komende dagen blijft het wisselvallig. Dan krijgt u de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. Er staat 170 kilometer file in totaal. Vooral rond Utrecht is het drukker dan normaal. Dat komt door een ongeluk op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Tussen Soesterberg en Amersfoort staat 9 kilometer file. Bij Amersfoort is de rijbaan dicht. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Mensen die omrijden die staan ook in de file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor Afrik Bunschoten staat 7 kilometer. En op de A27 Utrecht richting Almere voor Beeldhoven 6 kilometer.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 Meer info op tv5monde.nl. Het NOS Radio in Lucella Carasso. Zes minuten over vijf. Hij wist het niet. En daar gaat het vandaag over. Nee, over deze specifieke fraude. Deze Bulgaarse kwestie, daar ben ik niet over ingelicht. Het debat met wekers van Financiën. Peter Blok, onze politiek redacteur, volgt dat debat. Het is nu een uurtje aan de gang, Peter. Als je zo de eerste inbreng van de Tweede Kamer hoort... moet Wekers vrezen voor zijn baan? Nou ja, er is wel veel kritiek van de oppositie op Wekers. Wat wist hij, wat heeft hij gedaan tegen al die fraude met toeslagen... zoals bijvoorbeeld door de Bulgaren, waarvan hij dan zelf niets wist. Roland van Vliet van de PVV vond dat maar raar. Op de televisie zagen wij Bulgaarse geruchten... Waar reisbureautjes zijn opgericht om plundertochten en toeslagenweekends te boeken naar het toeslagenwalhalla Nederland. Waar het kabinet lastenverzwaring op belastingverhoging stapelt, verdwijnt het geld van de hardwerkende Nederlanders tegelijkertijd naar Bulgarije, Polen, Marokko of naar Dominikanen in onze Belmer. De staatssecretaris zit erbij, kijkt ernaar, en zwaait uit het raam naar de voorbijrijdende bussen van Balkantoers. Maar hij wist er niks vanaf, zegt hij. Voorzitter, de Belastingdienst die wist er wel vanaf. Ja, en dat blijft uh, toch raar, vindt Roland Vliet van de PVV. Um, ja, Wekers, de staatssecretaris van Financiën... die blinkt niet uit in het oppakken van signalen, zei SP-Kamerlid Bashir. Carola Schouten van de ChristenUnie is ook al kritisch. Dit debat gaat over fraude met toeslagen over oplichterspraktijken, over georganiseerde criminaliteit. Maar ten diepste gaat dit debat over de vraag of burgers erop kunnen vertrouwen... dat de overheid op een verantwoorde wijze met belastinggeld omgaat. Burgers horen alleen toeslagen te krijgen als ze daar aantoonbaar recht op hebben. En door deze grootschalige fraude die nu aan het licht is gekomen... staat dit vertrouwen onder druk. En dit vertrouwen is juist de basis onder het toeslagensysteem. Ja, en het gaat natuurlijk ook of zij nog vertrouwen heeft in de staatssecretaris. Vooralsnog wel, hij krijgt de kans, hij krijgt een tweede kans. En uh, dus uh, kan hij uh, dan in dat geval wel blijven zitten. Want ook de regeringspartijen, VVD en Partij van de Arbeid steunen hem. Helma Neperes van de VVD. Ik denk dat het voor deze Kamer goed is om bij de afweging... hoe heeft een kabinet gehandeld op te kijken, af en toe kijken, hebben we ook niet zelf wellicht een klontje boter op ons hoofd. Want ik denk dat dat helaas, helaas ook zo is. Ja, en dus uh, is uh, de toon gezet. Uh, Nijperus neemt het op voor Wekers. Dat uh, doet de partij van de arbeid ook. En ja, daarmee is er een meerderheid voor Wekers en kan hij blijven zitten. Goed, hij moet in ieder geval nog aan het woord komen, maar dat is jouw voorlopige conclusie. Peter Blok, dankjewel. Uh, een van de voorgangers van Wekers is Willem Vermeend, staatssecretaris van Financiën. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zou u die situatie omschrijven waar Wekers zich nu in bevindt? Ja, kijk, hij heeft voldoende meerderheid. En dat is natuurlijk een voordeel, want het algemeen is het zo dat de oppositie al bepaald heeft wat er gaat gebeuren. En in dit geval beter gewoon partijen die willen dat hij weggaat. Dus hij heeft een redelijk comfortabele positie. Maar hij moet toch wel overtuigend zijn positie nog uh, uiteindelijk waar in zo'n kamer. Ja, want Wekers uh, zegt dat hij niet geïnformeerd is door zijn ambtenaren over de fraude. U, u heeft daar zelf ook gewerkt op financiën. De ambtenaren van, van dat ministerie staan toch altijd hoog aangeschreven over politieke gevoeligheid. Verbaast de gang van zaken u? Ja, het verbaast me wel. Maar aan de andere kant uh, is mij sowieso ook wel zo uh, Ik ben ook wel eens een keer uh, niet geïnformeerd. Waar ik wel geïnformeerd had willen worden... En dan hadden mij een ambtenaar afweging gemaakt. En die vonden dat het pas op een laag tijd zit moeten. En dat kan. Dat kan gebeuren. Uh, ik heb ook pas een rapport op een bureau gehad. Uh, van een, uh, die al eerder uiteindelijk intern circuleerde. En waarvan de top vond dat ze eerst nog eens een keer uh, duidelijk moesten krijgen wat het beleid zou moeten zijn. Een aanvullend onderzoek. En vervolgens kreeg het op mijn rapport. En als het toen naar buiten was gekomen naar de kranten. Dan hadden de kranten ook kunnen zeggen ja vermeend wist het niet. Uh, of vermeend hadden het moeten weten. Nee, vermeend wist het op dat moment gewoon echt nog niet. Omdat het nog uiteindelijk in de ambtlijke zat. Eigenlijk de top bepaalde in mijn tijd, de top bepaalde wat ik op het beul kreeg. Ja, en, en, en dat... wat moet Wekers nu met de top doen? Want hij, hij zit uh, uh, politiek in zwaar weer hierdoor. Hè. Hij mag dan waarschijnlijk blijven, maar prettig is het natuurlijk niet voor hem. Hoe los je zoiets op intern? Nou, intern is het natuurlijk zo dat dat gaat gebeuren. Uh, dat gebeurt niet op Financiën uh, alleen, dat gebeurt op alle departementen. Uh, dat zal ook de departementen op Sociale Zaken gebeuren, dat op uh, de volgende overal gebeurt. Dan zal je ongetwijfeld een gesprek hebben met je top, uh, hoe is het zo gekomen is, uh, wat is er misgegaan, had ik het eerder moeten weten? Uh, of de, de top zal ons uiteindelijk uitleggen, nou ja, we waren ermee bezig, we uh, hebben een, een signaal uitgegeven, en uiteindelijk betekent dat dat er nu beleid gevoerd is, en we waren nog niet klaar. Is zo gaan, die gesprekken. En ik denk dat hij uiteindelijk aan zal geven, dat, hij, ik bedoel, dat zal ik hem aan willen bevelen, dat hij inmiddels alles op zijn bureau wil hebben. Ja. Maar dat is ook een probleem, want je moet wel filteren. Want hoe vindt u dat hij het de afgelopen week richting de Kamer en in de media heeft, heeft aangepakt? Kwam hij op u daadkrachtig over? Nou, laat ik dat zo zeggen. Ik bedoel, het is mijn voorganger. Ik heb geen ik ben, ik, ben, ik ben een krantenlezer, ik zie dat. Uh, laat ik dat zo zeggen. Kijk, de oppositie had zijn hoofd al geëist. Ik bedoel, ik heb ook vaak gemaakt met de oppositie gehad. Ik ben ook een oppositiepartij geweest. En het is geest van de oppositie. Laat ik realistisch zijn. Het is ook geest van de oppositie op dit moment. Ja. Nee, ik bedoel, een staatssecretaris. Die in de problemen zit. Uh, Mooi kun je het niet hebben als oppositie. De oppositie is altijd uit om het kabinet te val te brengen. Daar zitten ze vaak voor. Althans, zo zeggen ze vaak zelf. Dus ja, ik vind ook veel oppositie geluid in, moet ik eerlijk zeggen. Nu zegt Helman Peres net, uh, de Kamer heeft ook een klontje ja. boter op het hoofd. Bent u het daarmee eens? Volledig. Want de Kamer heeft dat hele toeslagensysteem uh, ja. op de belastingdienst uh, ja. zijn dak geschoven. gaan maar eens kijken wat de Kamer heeft. Dat toeslagensysteem is dus zeer onstreden geweest. Ook fiscale experts, fiscale ongeleren hebben opgewezen... dat dat niks voor de fiscus is. En minister Zalm wilde dat volgens mij destijds ook niet op financiën? Nee, in nee, nee, nee, nee, nee. mijn periode zei hij altijd tegen mij... Willem, één ding, de belasting is er voor te innen En niet om uit te geven. Dat was zijn uh, argument. En zie je en, dat probleem nu eigenlijk ook nog steeds? Dat ze die tak van sport van, van uitkeren... dat ze die nooit helemaal onder de knie hebben gekregen? Nee, dat is moeilijk. Op het moment dat je uit moet keren... betekent dat je nog een ander systeem moet hanteren. Het, normaal is de fiscus ingericht... Om te innen. En daar zijn ze goed in. We hebben een van de beste van de wereld. Onze belastingdienst boort op de wereld op. En dat geldt ook voor ons Departement van Financiën. Maar op het moment dat je een uitkeringsinstantie wordt. dan vereist dat toch een, een andere technologie, een nou, andere aanpak, een andere controle. En daar ligt het probleem. In het verleden heb ik ook mee te maken gehad. Op het moment dat je, en de kritiek heb ik zelf kosten gekregen... op het moment dat je de belastingdienst met allerlei nevenzaken laat bemoeden, ja, dan loop je risico. En hier is echt het risico erg groot doordat je de belastingdienst opzadelt... met allemaal uitkeringsinstanties. En daar is het misgegaan. Ja, en dat dus is een wens, een wens van de politieke kamer geweest. Dus zou wat u betreft de uitkomst moeten zijn... dat je dit weer bij de belastingdienst weghaalt... Nou, het zou misschien verstandig zijn, en dat ben ik dan met de PS eens, om dit te heroverleggen. Ik zou, uh, uh, als ik ook dit, nu dit debat uh, volg, en uiteindelijk zou het debat ook te moeten leiden, dat we dat met de Kamer overleg gaat plegen of dit wel zo'n een goed idee is. En waarschijnlijk zal hij tot de conclusie moeten komen dat het geen goed idee is. En dat je het gewoon uh, moet gaan veranderen het systeem. En dan moet je andere methoden zoeken om mensen tegemoet te komen. Want het systeem is eigenlijk ingevoerd. Om uh, uit het open van draagkracht mensen te moeten komen. En dan moet je kijken naar andere systemen. En kom je dan bij, systemen, sociale, bij sociale zaken uit, bijvoorbeeld? Dat hoeft niet per se. Je kan ook uh, meer denken aan, uh, aan, aan uh, zeg maar, uh, in de zin van uh, een belastingvrijstelling. Dat je niet uitkeert. Dat is een uh, belastingvrij som. Aanpassen, dat kan. Dat is een tweede Alleen dat betekent feitelijk ook als je onvoldoende belasting haalt, dat je het niet krijgt. Want daar zit dan weer een probleem. Ja, en, en is, dat, is dat minder fraudegevoelig dan een belastingvrije som? Ja. Nou ja, het was is soms minder gemakkelijk, want ze moeten eerst betalen. Als ah ja. dus je betrokken bent, het verkeerd. Als je niet betaalt, kun je ook niet terugkrijgen. En hier werd gewoon uitgekeerd. En dat zou Bulgaarse mensen kunnen aftrekken? Ja, dat kan. Dat, wat nu met de, de Bulgaren gebeurt, zou je met een ander systeem niet kunnen. Want je keert niks meer uit. Het moet ja. eerst belasting betaald zijn. En dan krijg je eigenlijk een korting op je belastingen. Ja, het gevaar is natuurlijk als zo'n politiek debat zich toespitst op de positie van een bewindspersoon, dat, dat de inhoud eh, over dit soort dingen dat, dat nog wel eens in het gedrang wil komen. Nee, ik zeg ook, het is steeds de oppositie. Maar goed, ik ben er zelf ook als oppositiepartij geweest. En het mooie was op dat moment altijd, Nou, dan had je een, een, een, een debat... ...waarin je de winstpersoon het vuur aan de schenen kon leggen. En dan gaat het vaak minder door inhoud. Dan heb je eigenlijk zoiets van, zo'n winstpersoon, ja, je hebt iets goed gedaan. En het zou ook eigenlijk nu ook moeten gaan. De uitkomst van het debat zou moeten zijn, oké, okay, uh, we hadden het allemaal beter moeten doen, prima. Uh, u blijft zitten. Maar we vragen u wel om te komen met een ander voorstel. En dan zou de Kamer ook wat dat betreft een eigen boezem moeten steken. En we moeten accepteren dat er ook een ander systeem wordt ingevoerd. Goed. En dan wil ik wel zien hoe de Kamer reageert. Oké. Okay. Willem Vermeent, wij volgen dat debat met u verder vandaag. Dank voor ja, dit moment, voor uw reactie. Ja, Dag. Bedankt, dank je. Dag. Edwin Gerrit met de verkeersinformatie. Ja, het is een drukke aalspits geworden, vooral in de regio Utrecht. Daar loopt veel wegen vast na een ongeluk op de A28, van Utrecht naar Zolle. Tussen Soesterberg en Amersfoort staat 9 kilometer. Dat is een ongeluk met twee vrachtwagens. De rijbaan is dicht bij Amersfoort. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Mensen die omrijden staan in de vier op de A1 Amsterdam-Amersfoort... voor Afrit Buntschoten 15 kilometer. De A12 Arnhem richting Utrecht voor knoop het Oude Rijn 9. En op de A27 Utrecht richting Almere voor Hilversum 10 kilometer. In de ochtend en avondspits... het NOS Radio 1 Journal. Moedig, inspirerend en bijzonder. Dat zijn zowat reacties op de mededeling van Angelina Jolie. Die vertelt dat ze haar borsten preventief heeft laten verwijderen. Ze liep namelijk erfelijk bepaald een hoog risico op borstkanker. In Nederland zou het gaan om enkele honderden vrouwen per jaar. Hoorden wij eerder van Jeroen de Jager die dat risico ook lopen. Um, in ieder geval die daar ook iets aan doen. Hè? Um, jij bent in het Flevo ziekenhuis. En daar worden dit soort preventieve operaties gedaan. Ja, want um, er is een samenwerking tussen het Flevoziekenhuis en het AMC. Um, en dan de mama-chirurg, want zo heet dat dan. Uh, Susanne van der Meij die, uh, die komt van het AMC en die heeft dan hier haar dag ook. En dan worden hier eigenlijk al die um, operaties, die preventieve ablatio's heet het, heb ik inmiddels geleerd, verwijderingen van uh, borsten. Die operaties worden hier in het uh, Flevoziekenhuis inderdaad gedaan door Suzanne van der Meij. Um, hoeveel doet u er dan elk jaar? Ja, het zegt tussen de 10 en de 15 per jaar. Oké, okay. ik hoorde net van u 150 inmiddels al in uw carrière. Het lijkt mij een hele heftige ingreep. Zo'n preventieve verwijdering ook. En het lijkt me ook voor een arts raar om in, gezond, in een gezond lichaam te snijden. Ja, nee, de, dat is een hele... De, het, vooral het traject daarvoor waarbij je met de patiënt... Uh, zeg maar tot het besluit komt van de preventieve operatie. Dat is een emotioneel traject. Ja. De operatie aan zich, als je uiteindelijk met z'n tweeën besloten hebt... om dat traject in te gaan en tot die operatie te komen. Ja, dan probeer je het natuurlijk zo goed en zo uh, netjes mogelijk te doen. Dus ja. dan wordt het weer uh, in ieder geval van normaal. mijn kant normaler. normaal. U, u uh, hoorde van mij, geloof ik, uh, over die brief van, ja. uh, van uh, Angelina uh, Jolie. Uh, u heeft hem inmiddels gelezen, die brief. Wat vindt u ervan als u die als u leest? Snapt u haar oproep? Ja, ja ik, ik denk dat het heel goed is uh, dat dit soort. Uh, Bekende mensen uh, dit in het nieuws brengen. Maar goed omdat u dan vervolgens aan het werk blijft? Of goed omdat. <laughs> nee, nee, nee. Ik denk dat het goed is dat je. Uh, de, hè, haar doel, volgens mij, van de brief is om uh, kanker onder de aandacht te brengen. En in haar geval de preventie van kanker te kunnen. Ja. Uh, voor wie het is weggelegd natuurlijk. Precies. En dat je dat probeert uh, te bereiken. Daar meer bekendheid aan te geven. En mensen uit dat... Uh, of de kanker uit dat verdomhoekje te halen. Mensen daarop te attenderen. Is het eigenlijk voor iedereen weggelegd? Zo'n operatie, zo'n preventieve verwijdering? Nou, dus, uh, uh, zeg maar... De, als je een hoog risico hebt op het ontwikkelen van borstkanker dan kan er een winst zijn van een preventieve operatie. Maar iedere operatie heeft zijn risico's. Dus je moet natuurlijk wel de risico's opwegen tegen de winst hmm. die het je uh, biedt. En in Nederland wordt het tegenwoordig bijna per definitie gedaan... als je dat, uh, die, die genmutatie hebt van het BRCA? Als je een genetische afwijking hebt, zo'n BRCA-genmutatie hebt... waarbij je een risico hebt op tussen de 60 en de 80 procent op het ontwikkelen van borstkanker... dan is er duidelijk winst van een preventieve operatie... en dan zijn uh, dokters bereid om die operatie te doen. Ja. Als de patiënt erop vraagt... Ja. In, die in het gesprek, Uiteraard moeten wij als dokters dat aanbieden. Aan en dringt u er dan ook op aan om het te doen? Nee, ik dring nee, niet aan. Nee, nee, nee. Dat, dat niet. Het is echt een keuze van de patiënt of die in een screeningstraject ja. wil... of in een preventief traject. En wat is nou het effect van deze brief? Uh, uh, of wat kan het effect zijn van deze brief, van deze oproep van Jolie? Um, ik denk dat het doel is om uh, patiënten die een... In een familie of mensen die in een familie veel borstkanker hebben. om die bewust te maken van het feit. dat ze uh, met de dokter kunnen spreken. over uh, het uitzoeken. of er een genetische afwijking zou kunnen zijn. Ja, een beetje de verborgen gevallen opsporen. Ja, ja, ja, ja. uiteraard. Ja, ja. Nou goed. Uh, we gaan straks praten trouwens nog met een patiënt van u. Dat weet u niet, want die is niet via u geregeld. Maar nee. toevalligerwijs is het wel een patiënt van u. Uh, na kwart over zes op bezoek bij haar. Dank u wel. Jeroen Jager in het uh, Flevo ziekenhuis. De vader van de vermiste broertjes uh, uit Zeist. Die vader heeft op zijn computer een afscheidsbrief geschreven. Verslaggever Menno je praat hierover met de politiewoordvoerder in Utrecht. Meneer Jens, er is een uh, afscheidsbrief gevonden. Wat heeft de vader daarin geschreven? Uh, wat hij precies daarin geschreven heeft, dat wil ik nog niet delen met het publiek. Maar in ieder geval uh, staat daar niets in. Uh, wat hij de jongens zou aan doen of waar hij überhaupt naartoe zou gaan. Er is ook meer bekend over de tijdlijn zeg maar, die uh, de man gevolgd heeft. Hij heeft om half tien ochtends zijn kinderen opgehaald bij uh, zijn vrouw in, uh, in Seist. Uh, wat heeft hij daar gezegd? Hij heeft uiteindelijk aangegeven dat hij een paar dagen met de kinderen wegging uh, in de richting van Luxemburg. Toen is hij naar huis gegaan, terug naar Fleuten. En uh, daar weten we van een groot deel van de dag niet wat hij exact gedaan heeft. Dat willen we wel graag weten. Als mensen dat weten, dan horen we dat graag. Wat we wel weten is dat hij ongeveer om tien voor half vijf dan die afscheidsbrief gaat tikken in zijn computer. En u weet dat hij zo rond een uur of acht wellicht uit Vleut is vertrokken richting het zuiden. Uh, en op een gegeven moment is gezien in Neerbeek, bij een benzinestation. Daar zaten de jongetjes nog in de auto. Uh, daarna hield het even op. Wat weet u nu meer? We weten inmiddels meer dat nadat hij getankt had, heeft hij toch nog enige tijd in de omgeving rondgehangen. Ongeveer een half uur. Hij is daar nog door een straat heen gereden van een kennis waar hij wel uh, geweest is. En hij pleegt daar zijn laatste telefoongesprek. Met wie? Met zijn vriendin in fluiten. En in het telefoongesprek geeft hij aan dat hij eigenlijk op de locatie is waar hij naartoe zou gaan met de kinderen. Maar dat klopt niet. Want als we kijken naar de telefoongegevens, dan is hij nog steeds in Neerbeek. Hij is een aantal keren gezien op camera, ook in Neerbeek. Daarna wordt hij gezien zo rond middernacht alweer een stuk noordelijker. Dat klopt, dan zien we hem op de A73 ter hoogte van Vendrij bij de Romeinse put. En dat is een parkeerplaats aan het tankstation. We hebben dan laten kijken naar voertuigdeskundigen en die geven echt aan dat het de auto is. We zien niemand in de auto zitten van de jongens. Maar goed, dat kan zijn dat ze natuurlijk op de achterbank hebben gelegen gezien het tijdstip. En toen? De auto is verder gereden en dan pakken we hem eigenlijk weer op in Renen, over de Renische brug. Op de Rijnbrug komt hij dan. Gaat hij linksaf richting Leersum. En dan komt er een belangrijk moment. Want dan hebben we camerabeeld van de Rijksstraatweg in Leersum. Daar zien we de auto rijden. Maar wat nog veel belangrijker is, dan rijdt de auto achter de auto van de vader. Hoe laat? Dat is ongeveer tegen twee uur s'nachts. Ik vraag het u ook, omdat u geïnteresseerd bent in juist die plekken. Of die daar gezien is. Ja, nou Ja, we zijn geïnteresseerd in alle plekken waar we de auto hebben gezien. Of daar de kinderen nog in zaten. Dat is voor ons het allerbelangrijkste. Want dan weten we of we ons zoekgebied kunnen verkleinen. Hij rijdt er op de Rijksstraatweg, daar zit een auto achter en die bestuurder is voor ons heel belangrijk, want die zou eventueel zelfs gezien kunnen hebben dat die jongens er in de auto zaten. Er wordt vanuit gegaan dat de man het allemaal bedacht heeft van tevoren, gepland heeft. Waarom? Nou, een van de dingen waarom we dat denken is omdat uh, wij weten dat hij eigenlijk alles betaalde met de pinpas. Al ging hij maar een rolletje drop halen, hij pinde het geld. En nu weten we uit onderzoek dat hij cashgeld heeft opgenomen. Contant geld is hij mee op pad gegaan. Wellicht heeft hij gaande de reis dat geld uitgegeven. Misschien heeft hij het geld wel uitgegeven aan de sleepkabel of aan de spanband. Dat weten we niet exact. Het zou kunnen dat mensen hem dus eventueel in de winkel ergens hebben gezien. We zijn inmiddels een week verder. Wordt er nog rekening mee gehouden dat die jongens leven? Wij houden met alle scenario's tot nu toe rekening. Zolang we de jongens niet hebben, houden we alles open. Ook misschien uh, het feit dat hij geholpen kan zijn? Ook dat feit, want dat is nog wel even een dingetje. Men denkt nu dat wij dingen eh, achterhouden vanwege het Openbaar Ministerie. Maar dat is niet zo. Maar je moet wel goed blijven nadenken, want er is altijd nog een scenario dat hij wellicht geholpen zou kunnen zijn. En dan zou je wel een strafrechtelijke zaak hebben. Dat was Bernard Jens van de politie in Utrecht. Het programma Opsporingsver... Opsporing verzocht, besteedt vanavond om half acht ook aandacht aan deze zaak. Het NOS Radio 1 Journaal sport. De Ronde van Italië. De peloton kreeg in de tiende rit twee klimmingen beklimmingen te verwerken. Aankomst bergop naar Alto Piano del Montasso. Sebastian Timmerman, jij weet ongetwijfeld waar dat ligt. Helemaal in het uh, noordoosten van, uh, van Italië. Tegen Slovenië aan eigenlijk. Een prachtig gebied en uh, een beklimming, steile beklimming, 20% maximaal na een hoogte van nou, net boven de 1500 meter. Dus het was een, een echte klimdag vandaag in de Giro. En de finish was een paar minuten geleden. Ja. Een dag waarop we de grote klasse mensrenners zouden gaan zien. Is dat inderdaad uitgekomen? Ja, ja dat gebeurde uh, eigenlijk al op de eerste klim van de dag. Die ging ook naar boven de 1500 meter. Uh, daar was het uh, de ploeg niet van Nibali, de, de Astana ploeg, die het commando nam. Maar het was juist de, de ploeg van Wiggins, de Sky ploeg, die daar het uh, commando nam. Uh, Wiggins behoorlijk onder uh, vuur gelegen de afgelopen dagen. Was bang in de afdalingen, ja, hij zei in de natte jezelf, afdalingen. Hij daalde af als een meisje. Zondag, ja, precies. Ja. Waarmee veel... hij de meisjes niet wilde beledigen. Nee, maar, maar toch, maar toch uh, veel tijd verloren al. Wiggins uh, uh, wilde duidelijk wel wat terugdoen. Maar het was gek genoeg niet Wiggins die uiteindelijk de etappe wint. Maar een ploeggenoot van hem, Rigoberto Uran. Die kennen we nog van de Olympische Spelen. Toen was hij in de slotfase weg met Alexander Vinokourov. En keek de verkeerde kant op. Terwijl Vinokourov rechts demareerde in de sprint. Uh, hij ontkent nog steeds dat hij die koers gekocht heeft. Maar die discussie is, is lang gevoerd. Nou, die Uran die wint de etappe. Colombiaan dus vanuit die Skyploeg. Uh, 20 seconden voor Betancourt. Dat is ook een Colombiaan. Die dacht eergisteren dat hij gewonnen had. Toen werd hij tweede. Vandaag werd hij weer tweede. En Nibali voert dan uiteindelijk het groepje met de eerste favorieten voor het klassement aan. Wordt derde op uh, 31 seconden van Oeran. En Wiggins moest eraf. En die verliest dus tijd op Nibali. Uh, Geesink moest er ook af. Dus het was uh, uh, voor Nederland een beetje een dag met een traantje. Omdat Geesink toch wel wat tijd uh, verliest. Maar voor de, voor de skyploeg een dag met een lach en een traan. Oeran wint de rit, maar Wiggins verliest tijd. En, en wat is er met Wiggins? Heb je daar een idee van? Nou ja, kijk, uh, op het moment dat het echt heel, heel, heel stijl werd... dan zie je toch dat het uh, niet zo'n uh, extreme klimmer is... als de Colombiaanse renners bijvoorbeeld. En dan, uh, dan moet hij er ook af. Zagen we natuurlijk vorig jaar ook al een beetje in de Tour... toen zijn ploeggenoot hem op hem moest wachten op de stijlste stukken. Um, dit is de, gewoon het maximaal haalbare, denk ik, voor Wiggins zo, uh, zo bergop. Uh, hij verliest ongeveer drie kwart minuut. Dus extreem veel is het ook weer niet. Maar ja, hij loopt wel, uh, wel schade op voor het klasse... Ja en Geesink die wilde je noemde hem net al die wilde wel graag een, een goed klassement rijden uh, niet bij de top vandaag wat is inmiddels de schade van hem? Hij is hem? twee plaatsen gezakt in het algemeen klassement. Hij stond derde voor vandaag. Hij staat nu vijfde. Verliest uh, bijna een minuut. Uh, op, uh, op Nibali, maar staat wel dicht op de derde plek nog. Nibali leidt het klassement. Evans staat nu tweede op 41 seconden. Oeran klimt naar de derde plaats op 2 minuten en 4. Wiggins staat één seconde daarachter. Dus Oeran staat één seconde voor zijn, voor zijn eigenlijke kopman. En Robert Geesink uh, staat op de vijfde plaats op 8 seconden... Van de derde plaats, zeg maar, waar nou, hij vandaan ja, komt. Dus wat dat betreft ja, is, het, is het podium zeker nog, uh, nog mogelijk. Het was een dag na een rustdag. Valt voor sommige renners ook niet altijd mee om dan weer op, uh, op gang te komen. Dus uh, nou ja, laten de we vergesen kopen dat nog. hij zijn slechtste dag gehad heeft. Sebastian Timmerman. Moest ik ineens de uitvaart gaan regelen? Ja, ik had geen idee hoe, maar ik wilde wel veel zelf doen. Met het uitvaartdraaiboek van Monuta ziet u precies wat u wanneer kunt regelen.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 De vader van de vermiste broertjes Ruben en Julian uit Zeist... heeft op zijn computer een afscheidsbrief geschreven. De man schrijft dat hij het leven niet meer ziet zitten en ermee ophoudt. Over de jongens zegt hij niets. De vader pleegde vorige week dinsdag zelfmoord. De jongens zijn de avond tevoren voor het laatst gezien bij een tankstation in Limburg. Sindsdien is op diverse plaatsen gezocht, maar tot nu toe zonder resultaat. Op Curaçao is de uitvaart van Helmin Wils begonnen. De kist met de vermoorde politicus vertrok aan het eind van de ochtend plaatselijke tijd... onder grote belangstelling richting het parlement waar Wils wordt herdacht. Rusland gaat een Amerikaanse diplomaat uitwijzen wegens spionage. De diplomaat is de derde secretaris van de Amerikaanse ambassade in Moskou. De Russen zeggen dat hij betrapt werd toen hij een Russische agent voor de CIA wilde recruteren. De Amerikaanse ambassadeur heeft nog geen reactie op de uitwijzing gegeven. En in de Tweede Kamer is het debat met staatssecretaris Wekers aan de gang... over de grootschalige fraude met toeslagen oppositiepartijen... verwijten Wekers dat hij de fraude laks heeft aangepakt... en dat hij de Kamer niet steeds goed heeft geïnformeerd. De regeringspartijen, VVD en PvdA steunen de VVD-bewindsman vooralsnog. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer krijgt u van uh, Gerrit Hiemstra. Het is bewolkt en verspreid over het land. Regent het op veel plaatsen. Vanavond blijft dat zo, pas vannacht wordt het tijdelijk droog en dan klaart het ook wat op. En het wordt niet koud vannacht, de temperatuur die zakt naar zo'n 8 tot 10 graden. En morgen begint de dag met een enkele bui in het noorden. Elders is het droog, maar vanuit het zuiden komen in de loop van de ochtend nieuwe buien opzetten. Deze concentreren zich in eerste instantie in de westelijke helft van het land. En morgenmiddag ontstaan er vooral in het oosten buien. En bij die buien in het oosten kan het morgenmiddag ook gaan onweren. Tussen de buien klaart het ook op en schijnt de zon af en toe. De temperatuur die stijgt morgen naar een graad of 14 tot maximaal 17 graden in het oosten van het land. En de wind waait morgen eerst uit zuid tot zuidoost, draait in de loop van de dag naar het zuiden. De wind is morgen matig boven land, windkracht 3 à 4, tot vrij krachtig op het IJsselmeer en aan zee. En dat is dan windkracht 5. En na morgen verandert er niet veel. We houden een wisselvallig weertype met zowel droge periode met geregeld zon... als periode met buien of regen. En het blijft voorlopig aan de koele kant met zo'n 15 graden als maximumtemperatuur. Dan gaan we naar de situatie op de weg. Edwin Gerritsen. De spits is een stuk drukker dan gebruikelijk. Er staat 250 kilometer verder, Vooral in de regio Utrecht hebben automobilisten veel vertraging. Dat komt door ongelukken. Op de A28 van Utrecht naar Zolle staat tussen Soesterberg en Amersfoort... 9 kilometer file na een ongeluk met twee vrachtwagens. De rijbaan is nog steeds dicht bij Amersfoort. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. verkeer van Utrecht naar Zolle kan beter omrijden via de A12 richting Arnhem. Daarna over de A30 langs Barneveld en dan de A1. Op de A59-OS richting Zonseel staat de lange file voor knop het Hooipolder. 9 kilometer. stond een vrachtwagen stil, maar de weg is nu weer vrij.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 Ga binnen 15 minuten naar postiljonhotels.com en maak kans op een gratis meeting.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 Het is uh, precies vijf minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan naar Peter Blok luisteren. Die volgt het debat dat de Tweede Kamer heeft... met staatssecretaris Wekers, Frans Wekers van Financiën. Het gaat over de fraude met toeslagen bij de Belastingdienst. Niet uh, bij de Belastingdienst, maar uh, waar de Belastingdienst mee te maken heeft. Uh, Peter, de Tweede Kamer is nog steeds aan het woord en Wekers nog steeds niet... Nee, dat, dat klopt inderdaad. Nog steeds veel vragen, ook veel kritiek van de oppositie. Steun van de regeringspartijen VVD en Partij van de Arbeid voor staatssecretaris Wekers van Financiën. En dat laatste vindt Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren, maar ik? Voorzitter, we hebben allemaal kunnen zien bij een vandaag dat de staatssecretaris verrast was toen hij geconfronteerd werd met de grootschalige fraude door Bulgaren en Roemenen. Vindt mevrouw De Peres dat een staatssecretaris die verantwoordelijk is voor uh, belastingen... verrast mag zijn over dergelijke grootschalige fraude? Ik zou kan mij voorstellen... al had ik mij andere formuleringen van de staatssecretaris kunnen voorstellen... maar als je opeens de oranje ING pas ziet... in een Bulgaars dorpje waar nog ineens waterlijden is... dat je dan toch even denkt, wat is hier aan de hand? Ja, wat is hier aan de hand? Maar ja, dan had hij het dus eigenlijk moeten weten. Hij had er toch ook iets aan moeten doen. Dat is het verwijt van veel oppositiepartijen. Maar Jan, een team van de Partij voor de Dieren... heeft het ook nog eens over een vertrouwensbreuk... tussen wekers en zijn ambtenaren. De vertrouwensbreuk tussen de staatssecretaris en zijn ambtenaren... is zo groot dat hij over cruciale problemen... op het departement niet geïnformeerd wordt. Het lekken van het politierapport naar RTL Nieuws lijkt die vertrouwensbreuk te bevestigen. Ja, en kun je dan nog wel met goed fatsoen blijven functioneren op zo'n ministerie? Ook Wouter Koolmees van D66 heeft drie scherpe vragen voor de staatssecretaris. Voorzitter, voor D66 er vandaag drie kernvragen. In de eerste plaats wist de staatssecretaris Van de Fraude... Twee, wat heeft hij gedaan om het lek te dichten? En drie, is deze staatssecretaris de juiste persoon om dit op te lossen? En ik stel mijn vragen dan ook in drie blokken achter elkaar. In de eerste plaats mevrouw door de Bulgaren dan de systeemoplossing en dan de toekomst van de staatssecretaris. Ja, de toekomst van de staatssecretaris. Daar draait het natuurlijk uiteindelijk allemaal om uh, tijdens dit debat. Het lot van uh, staatssecretaris Wekers ligt in handen van de Tweede Kamer. En uh, later vanavond gaan we kijken of hij mag blijven of niet. Peter Blok was dat. Er gebeurde meer in de politiek vandaag. Staatssecretaris Van Rijn die is vandaag met plannen voor de jeugdzorg gekomen. Voor na 2015. Dan worden gemeenten namelijk verantwoordelijk voor jeugdzorg. En voor probleemgezinnen moet er dan ook echt... Duidelijkheid zijn, dus één regisseur voor een gezin, dat zegt Van Rijn. In sommige situaties was het zo dat als er een hulpvraag was in een gezin... Uh, dat je wel uh, zes of zeven verschillende hulpverleners langs kon krijgen. En vaak uh, werden er meer plannen gemaakt dan dat de oplossingen kwamen. En dat gaan we nu veranderen. Dat was Van Rijn. Ik praat erover door met kinderombudsman Mark Dullaert. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat lijkt mij in ieder geval zo te horen wel een verbetering. Eén regisseur die alle zorg binnen een gezin regelt. Dat is zeker uh, een verbetering. Ik uh, onderschrijf deze plannen ook. Alleen uh, het tempo waarin deze verandering moet gebeuren is wel heel erg hoog. Hè? We gaan het nu in anderhalf jaar klaren in 400 gemeentes in Nederland. En ik moet u zeggen, uh, er komt net een onderzoeksteam van de kinderombudsman uit Denemarken. En daar heeft men dezelfde operatie gedaan met dezelfde uitgangspunten. En ik kan u melden dat men daar zes jaar over de transitie heeft gedaan. En... Wat ernstiger is dat je ziet uh, met alle beleidsvrijheid die er voor gemeentes daar was en er ook komt voor gemeentes in Nederland. Dat er enorme verschillen in Denemarken zijn in de kwaliteit uh, van de zorg en de toegang tot de zorg per gemeente. Dat is één punt. En dat je ziet omdat gemeentes ook verantwoordelijk worden voor het uh, budget zo straks. Dat men in Denemarken toch... Uh, veel al de neiging heeft om zo goedkoop mogelijk zorg... voor kinderen en jongeren in te kopen. Maar dat wil niet altijd zeggen dat dat de beste zorg is. En dat men daar een jaar vaak ook weer zwaarder een andere zorg in moet kopen. En wat ik me dan afvraag... waarom moet zo'n majeure operatie... waar menige Nederlandse multinational nee tegen zou zeggen... een miljardenoperatie... waarom moet die in zo'n enorm tempo uh, doorgedrukt worden? Mm -hmm. En waarom wordt deze niet beter... Begleid. Ik maak me ernstig zorgen. Ja, over of gemeenten dat op korte termijn dus wel aan kunnen. Hè? U heeft het over Denemarken waar het ook uh, is gebeurd, die overgang van jeugdzorg naar gemeenten. Ik probeer me dat ook even concreet voor te stellen hier in, in gemeenten, want komt dat dan bij ambtenaren die er al zijn of moet er, moeten er nieuwe ambtenaren komen? Hoe, weet u hoe ze dat gaan opzetten in die gemeenten? In grote steden zal het geen probleem zijn en zal met dit naadloos uh, wethouders en ambtenaren dit over kunnen pakken. Het gaat met name om kleine en middelgrote gemeenten die er nogmaals heel uh, in terror in zitten. Maar die simpelweg de kennis en de kunde niet hebben nu op dit moment om jeugdzorg over te pakken. Daar komt nog bij dat jeugdzorg Nederland en al haar instellingen nou, momenteel niet optimaal functioneert. En dan druk ik me vriendelijk uit. Dus je krijgt een jeugdzorg wat... Uh, uh, uh, organisatorische problemen heeft. Dat komt in handen van een groot aantal gemeentes die nog niet de kennis en kunde hebben om dat uh, te sturen en dat in een tempo, ja, wat mijn inziens een een rampkoers is. We varen echt een rampkoers. Want als we dan even kijken naar die situatie in Denemarken, u zegt daar hebben ze zes jaar over gedaan, is het op zich uh, voor kinderen wel beter geweest? Is het einddoel, vindt u? Staat u daar wel achter dat het naar gemeenten gaat? Ik sta achter de uitgangspunten. Dus ik geloof daadwerkelijk dat jeugdzorg hervormd moet worden. En ik geloof ook dat jeugdzorg dicht onder de klokkentoren georganiseerd moet worden. En het is natuurlijk ridicuul dat er zes hulpverleners of meer rond één gezin lopen. Dus die uitgangspunten zijn allemaal goed. Alleen als je een dergelijk proces in werking zet... dan zul je dat organisatorisch heel goed moeten begeleiden. En ik vind dat de overheid nu veel te snel het proces overlaat aan gemeenten. He? En de beleidsvrijheid te groot is. Ik wil dat er waarborgen komen voor kinderen en jongeren. Zodat de kwaliteit van de zorg in Maastricht en de toegang tot de zorg even goed is als die in Groningen. En daar is gewoon tijd voor nodig. En ik vind met name, probeer dat wiel nou niet opnieuw uit te vinden. En kijk gewoon naar een bijna buurland die cultureel gelijk is. En leer daarvan wat er goed is gegaan, maar wat vooral daar fout is gegaan. En ik kan niet anders zeggen, want dat was uw vraag, dat onderaan de streep vind ik dat het project in Denemarken helaas niet gelukt is. Goed, en uh, u heeft dus aanbevelingen voor uh, Van Rijn, voor hier, en om ook zeker naar Denemarken te kijken en daarvan te leren. Uh, Mark Dullaar, dank u wel, kinderombudsman. Dank u. In de ochtend- en avondspits het NOS Radio 1-journaal. Het eh, NIOT, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, wordt opgeheven. Tenminste, zo ervaart de directeur het. De toekomstplannen die er namelijk zijn met het Kennis- en Onderzoekscentrum. In die plannen wordt het NIOT samengevoegd met vijf andere instituten in Amsterdam. Betekent ook eh, dat het NIOT moet verhuizen. En daarmee gaat eh, volgens de directeur de publiekstaak verloren. Het NIOT zit in een prachtig statig pand aan de Amsterdamse Herengracht. Een rijksmonument uit 1888, vol met ornamenten en versieseltjes. Het is ook een heel duur pand. Het kost 780.000 euro per jaar. Maar dat ze hier niet kunnen blijven zitten, is eigenlijk niet het voornaamste bezwaar dat het NIOT heeft tegen de plannen, vertelt Marjans Wegman, directeur van het NIOT. Nou, het is altijd jammer om uit een mooie pand weg te moeten... maar eigenlijk gaat het daar ons niet om. Het gaat er ons om dat het instituut zoals dat bestaat... als eenheid van collecties, diensten en onderzoek... dat dat wordt opgesplitst en wordt verspreid over verschillende locaties. Dat is waar wij ontzettende moeite mee hebben. Nou zijn we hier in de studiezaal van het NIOT. Ik zie studenten die aan het werk zijn, die zijn bezig met een scriptie. Ook een hele oude historicus zit daartussen. Een beroemde historicus. Ja. Meneer van Ja, deze publieksfunctie van het NIOT, hoe, hoe belangrijk is die publieksfunctie? die is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het centrale kenmerk van het NIOT. Het NIOT is, denk ik altijd in mijn eigen hoofd... het is niet van iemand, niet van de KNW, niet van anderen... het is van de Nederlandse samenleving. En alles wat wij doen, onderzoek en ook collecties en diensten... staat in dienst van de verbreiding van kennis over orde. En u bent bang dat dat verloren gaat? Ik weet wel zeker dat dat verloren gaat... want in dat beoogde center heeft de publieksfunctie geen plaats. Komt het NIOT in verzet? Het Nieuws heeft al maandenlang kritiek geleverd op deze plannen intern in de KNW. Nu de KNW al echt een voorgenomen besluit bekend heeft gemaakt... treden wij dus met onze kritiek in de openbaarheid en dat blijven wij doen. Verzet zit u natuurlijk een beetje in de genen. Uh, we zijn daar wel op een speciale manier in geschoold, zou je kunnen zeggen. Uh, dus wie weet werkt dat mee. Dat was de directeur dus van het NIOD. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen vindt dat het NIOD overdrijft. Denkt dat de publieksfunctie er met de nieuwe plannen juist op vooruit gaat. U hoort een verslag van Martijn Bink. Hoe is het nu op de weg? Edwin Gerritsen. Het is een drukke avondspits. Er staat 250 kilometer file in totaal. Vooral in de regio Utrecht staat het op veel wegen vast. Dat komt door een ongeluk op de a 20 van Utrecht naar Zolle. Tussen Soesterberg en Amersfoort staat 9 kilometer. Het is een ongeluk met twee vrachtwagens. De rijbaan is bij Amersfoort nog steeds dicht. De verkeer moet daar over de vluchtstrook. Verkeer van Utrecht naar Zwolle kan meter omrijden via de A12 richting Arnhem. Daarna over de A30 langs Barneveld en dan de A1. Op de A59 os richting Zonstil staat voor knooppunt Hooipolder een lange file van 10 kilometer. Daar stond de vrachtwagen stil, maar de weg is daar weer vrij. Het NOS Radio 1-journaal. Politieke zaken. Geef Brinks gewoon die wapenvergunning, de politie kan het niet aan. Nee, is mijn absolute overtuiging is niet nodig. Het nou, is dus even heel kort samengevat hoe het vanmiddag ging in de Tweede Kamer. Het ging over Brinks, het bedrijf dat geld transporteert. Dat bedrijf wil een wapenvergunning vanwege alle gewelddadige overvallen op de geldwagens. Eddie van Heijem van het CDA stelde de vraag hierover aan minister Opstelten. En u hoorde net ook Louis Bontes van de PVV. Goedemiddag, beide heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Van Heijem opstelt die weigert Brinks uh, zelf met wapens rond te laten rijden. Mij werd niet helemaal duidelijk in het debat of u dat verzoek van Brinks steunt. Vindt u dat ze wel wapens bij zich mogen hebben? Nou, ik vind dat, dat Brinks een serieus probleem heeft aangekaart... en ook een soort noodkreet in de richting van de politiek heeft uh, geslaakt... om uh, die uiterst gewelddadige overvallen waarbij explosieven worden gebruikt... Uh, automatische geweren, om daar een eind aan te maken. En uh, men, men stelde ook heel duidelijk... De de is tot nu toe, de politie is niet bij machtig gebleken om dat probleem uh, aan te pakken, effectief. Nee. En, en dan, nou ja, dan komt plan B om de hoek, geef ons dan maar een eigen wapen. En ik, vind, ik begrijp dat verzoek, maar ik begrijp ook wel de minister die zegt, uh, nou laat, daar wil ik uiterst terughoudend mee zijn. De overheid die hoort het geweldsmonopolie te hebben en te handhaven, dat lukt niet, dat lukt onvoldoende. Uh, maar wij zijn meer van de lijn. Uh, opstelt uh, die moet met wapen feiten komen in plaats van uh, brinks wapens uh, te geven. Uh, dat is de echte oplossing voor het probleem. Ja, terwijl meneer Bontes, uh, we hoorden u net zeggen, geef ze die wapens maar. Ja. Precies, uh, geef, geef Brinks die wapenvergunning. De politie kan het niet aan, dat is keer op keer gebleken. Niet als de overval gepleegd wordt. Dus, dus bij ontdekking op hete daad uh, lukt het niet om de daders direct uh, te arresteren. Maar ook niet achteraf uh, in de opsporing lukt het ook niet. En ja, je moet die mensen uh, uh, veiligheid bieden... Uh, geef ze die wapens en uh, dan hoeven ze niet toe te kijken... als ze met explosieven bestormd worden. Ja, nu zegt opstelt: het geweldmonopolie ligt bij de staat. Uh, punt uit. Als je voor Brinks een uitzondering maakt... kom je dan niet op een glijdende schaal terecht, meneer Bontes? Nou, dat, dat denk ik niet. Laten we beginnen met Brinks. Maar een ander uh, probleem is bijvoorbeeld uh, ja, bewapende beveiligers op onze marineschepen... of op de koopvaardijschepen uh, bij, bij Somalië. Dat dus mag dat, wel, geloof dat, ik, hè, inmiddels. Ja, dat, zou, uh, dat zou kunnen. Dat daar hebben we ook steeds voor gepleit. En dat, uh, ja, dat, dat ziet er goed uit totdat er wel door uh, gaat komen. Maar goed, uh, Brinks heeft een uh, probleem. En dat is niet alleen in Nederland. Overal is Brinks wel bewapend in uh, 55 landen. En Nederland is een van de weinige landen waar uh, Brits niet is bewapend. Maar in die landen waar ze wel bewapend zijn, zijn die overvallen niet. Dus voor die glijdende schaal ben ik helemaal niet bang... Uh, je voorkomt hiermee uh, zware criminaliteit. Ja, meneer Van Heijm, ziet, ziet u een gevaar van die glijdende schaal? Ja, ik, ik vraag me namelijk wel af met welk geschut je mensen moet gaan bewapenen... om uh, weerwerk te bieden tegen uh, aanvallen met explosieven, met automatische uh, geweren. Je komt uh, in een soort wapenwetloop terecht waarvan je uh, moet afvragen of je dat wil. Ik vind de, de overheid is ervoor om... Uh, ook de veilige geldcirculatie, want daar gaat het hier ook om. Het is een publieke functie voor een deel om die uh, te waarborgen. Dat de overheid niet uh, genoeg levert op dit moment vind ik ook een probleem. Uh, daar ben ik ook niet tevreden mee. Ik ben ook niet tevreden met de antwoorden die Opstelte vanmiddag daarover heeft geboden. Ik vind dat die nog te weinig duidelijk maakt wat hij nou gaat doen om de veiligheid... en dus soms zelfs de levens van de medewerkers uh, van die transportbedrijven te waarborgen. Ja, Hij had ook maar... wel wat hints hè, over dat Brink zelf ook snel de politie moet inroepen... als er, als er iets Tuurlijk, is. Uh, ja. Doen ze dat dan niet snel genoeg? Ligt een deel van het probleem ook bij het bedrijf? Het bedrijf zelf moet uh, natuurlijk ook preventieve maatregelen treffen... want het gaat niet alleen over geld transporten... maar ook bijvoorbeeld over depots hè, waar uh, aanvallen op worden uitgevoerd. Uh, en er moet natuurlijk inderdaad een soort hotline zijn met uh, de politie... op het moment dat er iets uh, gebeurt. Mijn uh, contacten met zeg maar het bedrijf die vertellen mij dat zij ervaren... dat de politie niet snel genoeg en soms ook niet met het juiste materieel... reageert op de vragen die zij stellen. En als dat het probleem is, dan is dat dus ook het probleem wat je moet oplossen. En je moet niet uh, je antwoord gaan zoeken in, uh, in schijnoplossingen. Ja, meneer Bontes, uh, u heeft daar geen fiduzie in... dat de politie dat uh, beter dan nu kan doen. nee. nee bij die... Overval in Best, een tijdje geleden. Daar waren alle protocollen die waren op scherp gezet. Er waren interventies, speciale interventieteams. En toch lukte het niet de grens af te sluiten... en tussen de daders en de grens te komen. Dus uh, de politie heeft alles uit de kast gehaald... maar helaas gefaald omdat kennelijk het uh, een bepaalde geweldspiraal te boven gaat... En dan moet je andere oplossingen gaan bedenken. En dat is ja, Brinks goed bewapenen. Dan gebeurt het waarschijnlijk niet. Want nogmaals, daar waar Brinks bewapend is in die landen... Uh, vinden die overvallen niet meer plaats. Ja, meneer Van Heem, Heim, kijkt u daar ook naar, naar die ervaringen uit het zeker buitenland? Zeker wel. En ik vind ook wel, dat is ook een van de vragen die ik wel heb, uh, heb gesteld... maar ik vind je moet dan ook kijken naar wat de ervaringen in Nederland zijn. Het gaat natuurlijk om, een, een, zeker als je naar de, de waardetransporten en de gelddepots kijkt, om een beperkt aantal overvallen uh, per jaar. Dus je moet natuurlijk ook de proportionaliteit erbij wel uh, in de gaten houden. En nogmaals, een, een wapenwetloop waarbij je accepteert... dat de overheid zijn geweldsmonopolie maar niet oppakt. Hè. De, die criminelen hebben daar helemaal geen boodschap aan. Die gebruiken uh, de grond. Middelen. En ik vind dat de overheid dat moet accepteren. De overheid moet dat keihard aanpakken. En die moet niet gaan accepteren dat we die problemen maar op het bordje leggen... van de private bedrijven die daar dan de dupe van zijn. U wilt in ieder geval nog een brief van de minister opstellen wat hij nog meer gaat doen. U heeft die toezegging dat hij die ja, voor, de voor de zomer voor de zomer stuurt. moet hij Precies. duidelijk maken welke aanvullende afspraken hij gaat treffen. En als dat niet tevreden, als ons niet tevreden stelt, dan zullen we daar een vervolgdebat aan gaan wijden. Ja. Eddie van Heijm van CDA, ik wou het hier bij laten. En ook Louis Bontes van de PVV. Allebei dank. We okay, komen er vast nog dan. een keer op terug. Dag. Angelina van uh, Stories uit 2008. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. de Jong. De daling van de olieprijzen begint ook aan de pomp aardig merkbaar te worden. Dat is onder meer te lezen op z24.nl. Sinds een piek in februari, toen ongeloden benzine 1,80 euro kostte, is de benzineprijs gedaald tot gemiddeld 1,71 euro. Daardoor zijn automobilisten zo'n 4,5 euro minder kwijt voor een volle tank euro ongeloot. Die hoge prijzen hangen onder meer samen met de prijs van ruwe olie. Die daalde tussen februari en nu van uh, 118 tot zo'n 100 euro. Dat is een flinke prijsdaling. Helaas werkt hij niet zo sterk door in die prijs aan de pomp. Dat legt Z24 uit omdat die weer voor twee derde bestaat uit belastingen. Collega Ilko Bos van Roosendaal wijst ons via Twitter op de schandalen waar de Amerikaanse president Obama de afgelopen dagen mee geconfronteerd is. De website van het magazine Politico maakt er melding van. Om te beginnen was er natuurlijk het nieuws dat de geheime dienst... onderzoek heeft gedaan naar journalisten van het persbureau EP. Nu komt er ook een onderzoek naar de Amerikaanse Belastingdienst... die conservatieve groeperingen oneerlijk hard zou hebben aangepakt. De Republikeinen in het congres die zijn woedend daarover. Ook Obama zelf is er niet blij mee. Het is natuurlijk wel uh, onder zijn verantwoordelijkheid. Als in fact, uh, irs engaged in uh the kind of practices that have been reported on and were intentionally targeting uh conservative groups then that's outrageous and there's no place for it uh and you know they have to be held fully accountable Obama zegt dat als het inderdaad zo is dat conservatieve groepen ten onrechte hard zijn aangepakt dat dat schandalig is en dat de betrokkenen ter verantwoording zullen worden geroepen. De opkomst voor de verkiezingen van het ledenparlement van de FNV... is met 6,5 extreem laag. Dat meldt NRC Handelsblad op de voorpagina. De leden van de drie grootste FNV-bonden... Abfacabo, Bondgenoten en Bouw... konden de afgelopen weken digitaal hun stem uitbrengen voor het ledenparlement. Maar dat hebben er maar weinig gedaan dus. Het ledenparlement van de FNV moet uitgroeien... tot het hoogste orgaan van deze nieuwe vakbond. Het is één van de belangrijkste vernieuwingen... die interimvoorzitter Ton Heerts heeft ingevoerd. Hij is ook kandidaat voor dat uh, voorzitters referendum uh, Morgen dan wordt de uitslag bekendgemaakt. Volgens een peiling van een vandaag is Heert's favoriet en wordt de voorzitter Corrie van Brenk daarom tweede. Ook in NRC Handelsblad, een particuliere spaarder... houdt de ING-bank medeverantwoordelijk voor een beroving die haar overkwam. Zij eist een vergoeding van de 5000 euro waarvan ze werd beroofd... omdat de bank gelegenheid heeft geboden voor de diefstal. Een medewerker telde de opname voor haar uit op de kasbalie. En die kasbalie van het Rotterdamse ING-kantoor in winkelcentrum De Binnenhof... die kan je zien vanaf de openbare weg. De vrouw had het geld in een speciaal zakje onder haar kleding verstopt. Maar toen ze haar belagers probeerde af te schepen met haar portemonnee... zeiden ze nee, dat andere geld. ING bevestigt de claim en gaat kijken naar de inrichting van het bankkantoor. Een jurist spreekt in NRC Handelsblad van een nieuw en interessant geval. Tot zover het mediaoverzicht. We gaan richting het nieuws van zes uur. We blijven op Radio 1 uiteraard het debat volgen... dat de Kamer met staatssecretaris Wekers heeft. En we gaan praten over het Eurovisie Songfestival. Vanavond de halve finale met Anouk Kornald Maas. Laat zijn licht schijnen over haar deelname. Tot zo.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 Onze online specialisten werken bijvoorbeeld volgens het... meer doen dan afgesproken principe. Wel zo prettig. Dan heeft u iemand in huis die de klus klaart... en die de extra stap zet om er echt iets bijzonders van te maken. Kijk op VODW.com. VODW. Meer waarde. De nieuwe NS Business Card is een echte alles-in-één reisoplossing. Met één kaart kunnen u en uw medewerkers gebruik maken van... trein, tram, bus, metro, OV-fiets...